Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. Vanavond hebben we te gast Anita Boom. Welkom, Anita. Welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Anita is de auteur van het boek Leven in de Nieuwe Energie, en deze titel zegt veel van Anita zelf. Titel Leven in de nieuwe energie dekt complete de lading wanneer we kijken naar het werkzame leven van Anita. Maar ook haar privéleven is voor een groot deel gebaseerd op het leven in de nieuwe energie. Naast het schrijven van boeken geeft ze in het hele land lezingen. <coughs> excuse, en workshops en faciliteert ze mensen in persoonlijke sessies. Nou, we gaan het vanavond hebben over wat is de nieuwe energie? Wat levert het je op? Wat heeft de nieuwe energie te maken met 2012? En wie is Anita Boom? En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. We gaan nu uh, naar het eerste nummer. We gaan luisteren naar Corinne Bailey, Ray met Breathless. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Anita Boom. En zij is auteur van het boek Leven in de Nieuwe Energie. Anita is een van de eerste initiators van de nieuwe energie in Nederland. Nou, welkom Anita. Ja, dankjewel. Ik denk dat de mensen uh, toch wel zich gaan afvragen... want ik heb de term nieuwe energie een paar keer uh, laten vallen. Uh -huh. Ja, sommigen zullen misschien een vermoeden hebben. Uh, uh -huh. We hebben het hier ook wel eens in de uitzending al eerder over nieuwe energie gehad... Maar help ons. Uh, uh, <laughs> wat, wat is wat, wat is, de nieuwe is nieuwe energie? energie? Wel. Um, ik kan daar een heel technisch verhaal over. Ophangen. Um, maar om het heel kort te houden. Is nieuwe energie. Eigenlijk de energie. Die totaal nieuw is. En dat wordt gecreëerd door mensen zelf. Wanneer ze in contact zijn met hun eigen zelf. Met hun eigen energie. Met hun eigen ziel. Zo, zo gezegd. En op dat moment gaan ze nieuwe energie. Als vanzelf creëren. En ja, dat heeft natuurlijk zijn invloed op het leven van de mensen zelf. Maar ook op de aarde. Ja, Bet betekent dat dat de nieuwe energie waar wij het altijd over hebben, dat dat uit de mensen zelf komt en niet van boven? Van Helemaal goed. Een engel of de aarde goed. of wat dan ook. Oké, okay, ja. dus we moeten ja. het zelf creëren. Juist. Uh, als een soort hormoon of zo, hè? Ja, nou, Naar nou, het het <laughs> zo kort zeggen. Ja, ja. Uh, uh, en dat moet je bewust doen? Moet je bewust een nieuwe energie of gaat het ook automatisch? Nou, je merkt dat sommige mensen het ook automatisch doen. Dat ze bijvoorbeeld laten instappen. Of bijvoorbeeld op dit moment er bekend mee raken. En dan ineens het gevoel hebben van... Ja, hallo, maar wat jij daar vertelt, dat heb ik de afgelopen jaren meegemaakt. En dan blijkt dus dat ze die connectie al veel eerder gemaakt hebben met zichzelf. En dat die nieuwe energie al helemaal aan het stromen is bij hunzelf. Alleen, daar zijn ze zich op dat moment niet zo bewust van. En dat kan op een later tijdstip kan dat kan dat komen. Kan dat bewustwording daarvan, uh, die realisatie kan binnenkomen. Ja. Is dat uh, nodig dat je bewust bent dat je... Ja, dat is wel, dat is wel het leukste. Maar... Dat is wel het leukste om het te weten. Het is het leukste, ja. maar is het, is het nodig? Ik bedoel, is het effect hetzelfde als je het niet weet? Uh, nou, het helpt wel als je het wel weet. Omdat de veranderingen die de nieuwe energie met jezelf ingaan... Um, of die je met de nieuwe energie ingaat, zeg maar... die zijn wel wat makkelijker te behappen wanneer je het ook bewust bent. Wanneer je weet wat er gebeurt. Wanneer okay. je weet, oké, okay, nu gaan we die kant op... en dat is best wel een grote verandering in mijn leven. Maar ik weet waar het vandaan komt. En misschien niet waar het naartoe gaat. Maar dan kan de mens die in die verandering zit... de verandering wat beter accepteren. Hmm. Ja. ja. Goed, dus kennis kennis van je eigen proces is in deze wel heel uh, handig. Zoals natuurlijk feite bij elke veranderingsproces waar mensen in zitten natuurlijk. Hè? Dan als je, ja. hoe, hoe bewuster je bent. Hè? Ze zeggen ook wel eens het vergroten van het bewustzijn. Hè? Dus hoe bewuster je dit soort dingen bent. Hoe, hoe makkelijker het gaat. En hoe sneller ook vaak. Dus dat is met dit toch ook wel zo. Ja, deels. En deels kan je zelf natuurlijk ontzettend tegen gaan houden. Als je daarnaast gaat proberen om met je hoofd de dingen te gaan regelen. Hm? daar proberen controle over te houden. Van ja, nee, maar dit wil ik niet. Ik wil wel een verandering, maar dan moet het wel die kant op gaan. En het mag niet die kant op gaan. Aha. En uh, als je daarin te veel gaat zitten, uh, gaat zitten controleren vanuit het hoofd, zeg maar. Dan krijg je een situatie waarbij je jezelf tegen gaat werken. Ja, ja. ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van... Uh, het hoofd, dat kan er wel behoorlijk tussen gaan zitten. Mm -hmm. Want uh, ja, het gaat natuurlijk vooral over een, een binnenste beleving. Hè? Het, mm -hmm. uh, zeg maar het buikgebied hè, is denk ik daar ja. heel uh, belangrijk uh, in. Oké, okay, ik denk dat de mensen een beetje een beeld hebben wat ongeveer nieuwe energie is. Kun je iets meer nu uitleggen wat, wat, het, wat het verder is, nieuwe energie? Wel, nieuwe energie heeft natuurlijk een aantal karaktereigenschappen. Mm -hmm. Die karaktereigenschappen kan je het beste leren kennen door hem tegenover de oude energie te zetten. En dan is oude ja. energie niet iets wat slecht is. Of fout is. Het is alleen iets wat er al wat langer was. Mm -hmm. Zo deden we het. Daar speelden we mee. Daar creëerden we mee. Daar zetten we iets mee neer. Daar kan je een tafel van maken. Een stoel van maken. Dat is letterlijk oude energie. Nieuwe energie is nieuw. Omdat het er gewoon nog nooit geweest is. Mm -hmm. Helemaal nog nooit? Ook niet? Nee. Nee, want je creëert tijden het ter plekke zelf. En, uh... Nee, je creëert nee. het ter plekke zelf. En... Daarmee ga je aan het werk. Daarmee gaat het nieuwe energie... Ga je toestaan om voor jezelf te werken. Wat dat voor jezelf ook mogen betekenen. Betekent dat op een goed moment... dat je voorbij de kaders gaat... van wie jezelf op dit moment denkt te zijn... of het gaat voorbij de kaders... van je praktische leven. Dus hey, ben je nog wel gelukkig in die baan... waar je nu zit of wil je iets beters voor jezelf? Daarin kan de nieuwe energie... gaan helpen om juist dat te gaan creëren... in jouw leven... Waar jij meer passie bij voelt. Waar je gelukkiger van wordt. Waar je misschien zelfs meer geld mee kan verdienen. Of andere mensen leert kennen. Andere vrienden gaat krijgen. Dat is het uiterlijke ervan. En innerlijk kan het dat hele ontwakingsproces... waar heel veel bewuste mensen natuurlijk in, zijn, in zitten... die kan je net even wat sneller laten gaan. Wat... Bewakingsprocessen? Ontwakingsprocessen. Oh, ontwakingsproces. <laughs> dus wie ben je werkelijk wat is jouw ware aard uh, waar, um, waar gaat jouw spirituele interesse naartoe en op welke manier gaat zich dat voor je ontvouwen en daarin kan de nieuwe energie je precies dat geven wat je op dat moment nodig hebt hmm. omdat als het komt uit de creatie van jouzelf en je ziel, dan zal het altijd oké okay zijn, dan is het precies datgene wat die mens op dat moment nodig heeft voor zichzelf ik hoor een beetje een parallel met reiki. Ik weet niet of je weet wat dat uh, is, maar uh -huh. als je iemand reiki geeft, dan uh, komt de energie binnen via nou ja, van boven, zeg maar. Dat gaat door het lijf heen van degene die reiki geeft en het gaat naar die plek waar het nodig is. Zo klinkt het bij jou ook een beetje. Het, de nieuwe energie reguleert zichzelf. Uh -huh. Klopt dat? Uh -huh. <tus> nou, reiki heeft als wat ik zie, waar ik, waar ik het verschil zie, is dat Rijki. reiki uh, werkt via bepaalde methodes. Het is een mm -hmm. behandelmethode. En moeten, uh, ja, ik heb er niet zoveel verstand van... maar je moet bepaalde dingen doen... en bepaalde bewegingen maken. Terwijl de nieuwe energie werkt gewoon totaal voor zichzelf. Mm -hmm. En in dit geval voor de mens. Maar die werkt op zichzelf. Nieuwe energie gaat niet kijken naar... oké, okay, we hebben hier een methode of een techniek. Het is zelfs zo dat als er mensen waren die reiki als praktijk hadden... en daarna kozen voor de nieuwe energie... dat het heel goed mogelijk was... dat hier voor hen geen optie meer was. Mm -hmm. Omdat het te veel hangt aan methoden en technieken. ja En daar doet de nieuwe energie niet aan. Nee, dat snap ik. In hoeverre is uh, de nieuwe energie gerelateerd aan deze tijd? Je zegt van het is nog nooit eerder vertoond. Misschien moet ik eerst beginnen heel simpel. Wanneer was er voor het eerst op deze wereld... Nieuwe energie, welk jaar 1999. En ook nog een bepaalde datum misschien? Of is dat, uh... Volgens mij was dat ergens in augustus. Maar okay. de exacte dag moet je, moet en wat, je wat is, blijven. wat is er gebeurd in uh, 1999? Wel, toen is besloten in combinatie met een aantal entiteiten, een aantal engelen zeg maar. En een channelaar op dat moment in Amerika, Jeffrey Hoppy. En via uh, de gechannelde weg is het eigenlijk geïnitieerd. -ge -ge en is het ontstaan, is het begonnen. Van hé, hey, jongens, jullie hebben die mogelijkheid om dit te doen. Jullie zijn degene die de nieuwe energie naar de aarde kunnen gaan brengen. Door het zelf te kiezen, door het zelf te creëren. En in de eerste fase van die periode, en dat weet ik nog wel. Omdat ik die channels natuurlijk ook volgde. Is, was het heel belangrijk om de nieuwe energie eerst zelf te creëren. En daarna hier te gronden in de aarde. En voor wie dan ook dat later interessant zou mogen vinden of diezelfde hey, bewustwording kon krijgen van hey, jij kan het ook en jij kan het ook en jij kan het ook. En probeer het eens, voel het eens, ervaar het eens. En pas dan kan er een soort van gevoelsbeleving zijn van oh dat is de nieuwe energie. Nu voel ik het. Nu ga ik merken dat de dingen beginnen te verschuiven, te veranderen. Dus eigenlijk het eerste wat mensen merken, dat klinkt een beetje lelijk, is dat er een soort van chaos gaat ontstaan in het leven. Want alles wordt ter discussie gesteld. De controle moet je loslaten. Ja, precies, pst, weg. En eigenlijk is dat het eerste, het eerste kenmerk. Dat is het eerste wezenlijke wat iemand gaat voelen hmm. en merken van, hey, ik ga ineens over dingen nadenken waar ik hier voor helemaal nog niet bij stilgestaan heb. Of mm -hmm. er gaan uh, dingen in mijn persoonlijke levensfeer veranderen. Waarvan ik merk van, goed, er is iets aan de hand. Okay. En dan gaan mensen vanzelf vragen stellen. Hm. En als je een vraag stelt, dan krijg je een antwoord. <laughs> ja, je hebt een, twee cd's meegenomen. Ja, dat klopt. En uh, we gaan het eerste nummer van je draaien. Wil je die alsjeblieft um, aankondigen? Ja, dit is uh, I Am That I Am van Johan. Een Israëlische band. Ik heb ook het genoeg gehad. hen live te zien. In Hamburg. En enorm van genoten. En dit is een nummer. Wat je op den duur ook voor jezelf kan gaan meezingen. En goed als je dat leuk vindt. Dan ben je daar natuurlijk helemaal toe uitgenodigd. Mm-hmm. Welcome home Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Anita Boom, en zij is auteur van het boek Leven in de Nieuwe Energie. Anita is een van de eerste initiators van de, van de nieuwe energie in Nederland. Nou, Anita, we hebben het uh, net uh, over gehad: een beetje van wat is, uh, wat is de nieuwe energie? Mm -hmm. Het blijft natuurlijk een moeilijk onderwerp als je dat zo... Het blijft natuurlijk een beetje abstract. Daarom is het misschien een idee om, om eens een oefening te doen met de luisteraars thuis. Hoe zou je, wat zou je ervan vinden? Ja, is goed. Ja? Okay. Ik stel me voor een paar minuutjes. Dat je gewoon de luisteraars meeneemt. En gewoon eens kijkt of zij thuis ook de nieuwe energie kunnen voelen. Denk je dat dat uh, lukt? Ja, nou daar gaan ja? we voor. Oké. Okay, okay. Nou, nou oké. Okay. Je hebt net het nummer gehoord, I am That I am. Met eventueel ook de uitnodiging om even mee te zingen. En op dezelfde manier nodig ik je op dit moment uit om met mij samen te ademen. En de bewuste ademhaling, die neem je in door je neus. En je gaat ermee diep, diep in je buik. En bij de uitademing die je ook door je neus doet, laat je, je buik weer helemaal zakken. En de hele tijd dat ik aan het praten ben, nodig ik je uit om op deze manier te ademen. In door je neus. Helemaal diep je buik in. Laat je maar zakken daar waar je bent. Of je zit of ligt. Oké. Okay. Oké. Okay. En als je alleen maar rustig meeademt. Keuze voor jezelf maakt om met mij mee te ademen. Misschien voelt het dan voor jou een paar momenten dat ik dicht bij je ben. Dat we even een stukje veiligheid creëren met elkaar. En in die veiligheid spreken we af dat we iets gaan ervaren wat je nou niet in je leven blijft hangen, want het is jouw vrije keuze. Adem maar diep in. Laat je maar zakken. Het is goed. Adem voor adem. De vraag eens aan jouzelf. Alleen maar aan jouzelf. Hoe gek het ook klinkt... en hoe raar het misschien voor je is... of misschien juist helemaal niet. Adem eens in en vraag eens aan jezelf. Hé, hey, laat mij die nieuwe energies voelen. Want jouw ziel, jouw zelf weet precies waar ik het over heb weet wat nieuwe energie is misschien voel je de warmte de liefde de koestering en het gevoel van ja ga maar ga maar doe maar voel maar voel maar adem voor adem hoe jij steeds meer en meer Jouw woord. Adem diep in. Blijf ontspannen. Diep. Diep in jezelf. Het is oké. Okay. Je doet het helemaal goed. Helemaal goed. Hmm. Oké, okay. nou in het volgende moment begin je wat te bewegen met je handen en je voeten. Doe dat maar rustig, heel rustig, alleen voor jou. Neem de tijd voor jou, open je ogen alleen als jij eraan toe bent. Wauw, en zo so is is. Nou hmm. well, adem nog een keer diep in een spannende. Welkom terug bij Inspiratie Radio. U heeft geluisterd naar Buster Cotton, featuring oh, Eloise, met Guide My Home. Vanavond hebben we als gast Anita Boom en zij is auteur van het boek Leven in de Nieuwe Energie. Anita is een van de eerste initiators van de nieuwe energie in Nederland. Nou, dankjewel Anita, dat was heel fijn. Ik heb uh, meegedaan ook met, uh, met deze oefening. Graag gedaan. En uh, nou heb ik dat al veel vaker gedaan, uh, ja. bij een aantal collega's van jou uh, ook. Uh -huh. Um, maar het is. Uh, kun je er nog iets, iets over zeggen? Van ik denk dat het nog steeds heel lastig is om echt die nieuwe energie te duiden. Dus misschien als je er nog iets aan toevoegt, verbaal dat mensen thuis niet mee hebben gedaan. Nog iets meer ervan snappen. Ja. Wel, als je het gevoeld hebt, um, merkt je waarschijnlijk een, een stukje warmte, koestering, veiligheid. Um, en dat is. Wat voor mij heel erg belangrijk is. Een heel duidelijk essentieel punt in de nieuwe energie. Mezelf continu geliefd voelen. Warm voelen. Gekoesterd voelen. En vooral ook veilig voelen. Dat alles wat er gaat gebeuren. In mijn ontvouwing. Dat dat ook klopt. En dat het goed is. En dat het, dat het mij niks kwaad zal doen. Of dat ik er niet bang voor hoef te zijn. Of dat welke verandering er ook in mijn leven. Door al mijn bewustwordingsveranderingen. ...eigenlijk plaats gaat, gaat grijpen... ...dat het oké okay is. Hmm. En dat ik daar verder eigenlijk helemaal... ...niets bijzonders voor hoef te ondernemen... ...niets bijzonders hoef te doen... ...alleen maar op die manier... ...zo diep en zo intens... ...van mezelf te laten houden. en Dat is voor mij de praktische uitwerking... ...in mijn eigen bestaan... ...in mijn eigen gevoelsbeleving... Van, uh, ...vanaf het moment dat ik... ...de nieuwe energie koos... En in de eerste instantie toch wel een stukje chaos en veranderingen En dat ik aan gewend begon te raken. En meer en meer ik het gevoel kreeg van ja, dit is goed. Dit voelt goed. Dit voelt als mij aan. Dit voelt ja, als dus, mezelf En, en dat aan. gebeurt natuurlijk na vele van dit soort sessies. Nou, dat, dat, dat <coughs> kan. Maar ik maak ook mensen mee die direct meemaken. Die ja. je direct voelen. Had jij het ook meteen gevoeld? Nee, want wij hebben in de eerste instantie een soort ander taakje gehad. Hè? Creëer het maar in jezelf en breng het binnen op aarde. Dat mm. is de eerste taak geweest. Maar die heb je echt zo gevoeld ja. ook. Ja. En dat jullie ja. werken ook met channeling geloof ik hè? Ja, ik zelf niet meer, maar het wordt nog wel gedaan. Ja. De Crimson Circle is een beetje van afgeleid geloof ik. De Crimson Circle is met het hele feestje begonnen. Ja. En daar wordt nog steeds gechanneld. En kun je iets zeggen over de Crimson Circle? Wat is dat? Nou, well, Crimson Circle is eigenlijk een, uh, een, een samenvoegsel... van allerlei mensen a die geïnteresseerd zijn in de nieuwe energie. Iedereen kan vrij en gratis naar de channels luisteren. Ze kunnen ze ook downloaden of lezen. en Ze kunnen ook in het Nederlands gelezen worden... Uh, een team wat met mij samenwerkt. Dat vertaalt de channels iedere maand. En... Ik zal even uitleggen wat channelen is. Luisteraars, channelen dat uh, is informatie... Uh, wordt doorgegeven uit zeg maar, entiteiten. Uh, uit, nou ja we zouden kunnen zeggen, de hemel. En die entiteiten die willen ons uh, boodschappen geven. En dat gaat via channelen, via een medium... Komt dat uh, nou op aarde door, door middel van bijvoorbeeld schrift? Of uh, meestal is dat uh, zo'n medium dat die hardop praat? En iemand anders schrijft dat dan op? Okay, ja, ga verder. Um, ga verder, waar was ik gebleven? Uh, Crimson Circle. <laughs> Crimson Circle. Nou, dat is eigenlijk een samenvoegsel, een club van mensen... die zo geïnteresseerd zijn in de nieuwe energie. Die hebben het eerst voor zichzelf beleefd. Eerst zelf naar de aarde gebracht. En nu, ieder voor zich of met het materiaal van de Crimson Circle, geven ze les. Hmm. Vertellen ze erover? Uh, leven ze het voor? Uh, zetten ze neer in hun werk? Of, of ze boodschappen doen? Maar hoe dan ook, het zijn mensen die de nieuwe energie door en door gevoeld hebben, kennen, of op een goed moment daarin geïnteresseerd raken. En zeggen van, oké, okay, ik ga daar eens kijken. De Crimson Circle organiseert ook workshops. Er zijn ook scholen die de leraren zelf kunnen geven. Ja, en voor de rest gaat het maar door. Iedere maand weer nieuwe informatie en uh, nieuwe channels. En, uh, ja. Komt er elke maand een nieuwe channel in de ja. Crimson Circle? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, mochten mensen nou uh, zo'n... Uh, Zo'n, ja, hoe noem je dat? Een shout, geloof ik? Een shout, ja, klopt. Met een D. Met een D. Zouden ze dat nou ook willen lezen? Wat is dan de website waar ze naartoe moeten? Nou, de Engelse website is crimsoncircle.com En de Nederlandse is crimson-holland.com Oké. Ja. Dus crimson, en dat is met c-r-i-m-s-o-n. Nee, streepje. Of streepje, cirkel, gewoon ja. de Engelse cirkel, streepje, Holland.nl.com. nl.punt com. com ook. Ja. De Hollandse is ook punt De Hollandse is ook punt com. P ook P punt com. Dus, nou, luisteraars, mocht u uh, wat verhelderende, verheven energie of uh, <laughs> teksten willen lezen. die u verder kunnen, kunnen brengen bij de nieuwe energie. dan uh, kunt u dat van die website af bekijken. Uh, Anita, kun je eens proberen aan te geven, gewoon op een hele. Hollandse heldere manier van wat zijn de voordelen. als je uh, je bezighoudt met nieuwe energie. En dan weet ik wel, je hebt het in de afgelopen uitzending. heb je al het een en ander genoemd. Maar het is misschien goed om nog eens één keer even. één keer te horen. Oké. Okay. Wel, uh, persoonlijk meer welbevinden. Gewoon Hollands. Ja. Oh, meer welbevinden. Je beter voelen. Uh, je beter voelen. Uh, bewuster, helderder. Weten wat er aan de hand is. Weten wat er speelt in je leven. Zelfs ook uh, weten waar je naartoe gaat. En daar je eigen... En vooral je eigen keuzes gaan maken. En Dat is niet altijd even makkelijk. Dat brengt ook een enorm verantwoording met je. Dat brengt een enorme verantwoording met je met zich mee. Maar... Een, uh, de keuzemogelijkheden worden groter. Dingen waarvan je daarvoor ook dacht... nou, dat kan ik helemaal niet kiezen... want het is niet voor mij... of dat is niet aan mij besteed. Dat kan dan op een goed moment juist wel. Hmm. En leren creëren. Leren, hoe ga ik mijn leven vormgeven? Hoe ga ik het creëren? Waar denk ik nog dat ik niet degene ben... die mijn leven tot op heden al gecreëerd heb? En als ik dat wel ga doen... dan komt hij weer naar mij terug... En dan kan ik dus een andere keus maken als ik niet blij ben met het resultaat wat ik tot op heden heb bereikt. Um, nieuwe energie is aan de ene kant is het heel spiritueel en aan de andere kant juist helemaal niet. Hmm. Je kan het zo ontzettend praktisch maken dat als je het een beetje met simpele woorden uitlegt aan, de, aan de, wie het dan ook wil horen. Dat die mensen het al heel snel in hun eigen leven kunnen gaan toepassen. Het is dus niet zo dat je er eerst heel veel voor moet leren. Of 24 workshops, drie cursussen en vijf jaar verder. Je kan er al heel snel zelf mee gaan werken. Je kan er wat mee gaan doen. Je kan het praktisch maken. Je kan het gaan voelen. Maar ja, de eerste stap is wel het gaan voelen. Ja, hoeveel en gaan keuzen. Voor, voor, voor workshops, van, van hoeveel avonden moet je mee hebben gemaakt? Wil je het een beetje fatsoenlijk zelf kunnen toepassen? Gaan ja, ik zou zeggen, open. kies het vandaag en ga ermee aan de slag. Je hoeft ja, van mij niet naar een workshop nee, te komen. Nee, maar dat is natuurlijk te makkelijk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Want zo, zo werkt het ook niet. Nee, ja, zo werkt het wel. Ik nou, denk ik dan, denk niet dat mensen uit zichzelf uh, contact kunnen komen. Uh, uh, al is het dan via zo'n radio-uitzending uh, met nieuwe energie. Dat, dat... Waarom niet? Als het iets is wat je zelf creëert. Mm -hmm. Waarom zou Omdat je dan... Als je niet weet hoe, hoe je het moet doen omdat ja. je niet weet hoe het, hoe het eruit ziet. Dus maar dat is precies wat ik in mijn workshops doe. mijn sessies. Hey, neem eens een diepe ademhaling. Kies eens voor een nieuwe energie. That's ja, maar dan zitten ze al bij jou in de workshop. Ja, of je zit hier bij de radio. Ja. En ik heb ook net uitgelegd dat er mensen zijn... die na verloop van tijd merken... Hey, er is iets in mijn leven plaatsgevonden. Ik heb ergens voor een verandering gekozen. Of ik heb andere woorden gekozen. Maar toch is die nieuwe energie in mijn leven. En ik merk gewoon. Dat wat jij me te vertellen hebt. Dat leef ik al 4, 5, 6 jaar. Hoe kan dat? Nou, je hebt mij niet nodig. Om de nieuwe energie in je leven toe te laten. En ik... Uh... Maar dan komt er komt geen, geen man meer, geen vrouw meer naar je workshops, Anita. Ja, maar dan ligt het een beetje aan mijn charismatische Aha. aanwezigheid. Dus, dus dan moet ik het zelf neer gaan zetten. Dus je zegt, uh, ook zonder workshop kun je van het een of andere moment kiezen om, uh, nieuw, om naar de nieuwe energie te gaan. Tuurlijk. I iedereen, ook al heeft je nooit contact niet? gehad met... Uh, ja, nou, mijn, mijn, ik, ik ben ook al een tijdje mee bezig. Mij lijkt het uh, moeilijk, maar... Dat, uh, ik hoop dat je gelijk hebt. Ja. <laughs> Oké, okay, je mag even de volgende CD uh, ja, is goed. aankondigen. Ik heb een CD meegenomen van Denise Hagen. Het nummer Perfect Replications. En voor mij is dat nummer eigenlijk de belichaming van de liefdevolle omarming van alle delen van mijzelf. Veel plezier ermee. We zien wat ik zie. Boom. en zij is auteur van het boek Leven in de Nieuwe Energie. Anita is een van de eerste initiators van de nieuwe energie in Nederland. Nou Anita, we gaan uh, eens kijken wie, uh, wie ben jij en uh, tot mijn grote verrassing is jouw uh, partner Wessel ook aange... hoe zeg je dat? aangeschoven? Wessel? Aangeschoven, ja. Ik ja, denk uh, het wel. Ik ben zo blij <laughs> dat je erbij bent. Vertel ons, hoe is Anita Privé? Ja, hoe is Anita Privé? Altijd spannend. Uh -huh. uh, ik zeg altijd, er is niet zo veranderlijk als een Anita. Mm. En dat, uh, dat is door de jaren heen ook wel gebleken. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, Spannend, kun je daar iets, een tipje van ja. sluien? Je kan nooit echt uh, van iets uitgaan, zeg maar. Mm Het -hmm. okay. kan ineens helemaal anders zijn. En dat past natuurlijk wel bij de nieuwe, energie, de nieuwe energiegedachte. Ja. Hè? Dat, dat, uh, niks, niks laat zich vastzetten, hè? alles uh, stroomt, alles gaat heen en weer... En zo ook ja. Anita. Kun jij ook een <laughs> beetje volgen? Of, uh... Uh, in het begin met, uh, met de nodige verzetsmomenten. Uh, maar het gaat geleidelijk aan wel, uh, wel steeds makkelijker. En ja, ik vloei nu vrij makkelijk mee over het algemeen. Klopt, betekent dat dat jij uh, wel ook uh, in de nieuwe energie zit inmiddels? Of? Uh, niet zoals Anita. Nee. Uh, ik, uh, ben een, ik hang er een beetje aan de zijlijn bij... Uh, Ah ja. Dus er zijn ook nog gradaties uh, dat je in een nieuwe energie kan zitten. Begrijp nou, ik? het zijn ja voor mij meer keuzes. Mm -hmm. Ik ben er niet zo. Uh, Anita, die, uh, die heeft zich recht ingestort. Mm -hmm. En ik, uh, ik kijk hoe ze het doet en ik uh, pik vervolgens de klant uit de pop. Ah, oké. Okay. <laughs> dat is een hele mooie positie heb jij. Absoluut. Ja, ja absoluut. Ja, nou prachtig. We gaan even door met uh, Anita. Heel erg bedankt Wessel. En straks weer een goede reis uh, terug. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Wel. Anita, um, nou ik heb eens. Uh, ik, ik ben ook uh, lid van de. Hoe zeg je dat? Van de nieuwste brief van, uh, van de Crimson Circle. Mm -hmm. En nou, er komt toch wel van alles langs zo in een maandje. Ik heb uh, ja, leuk, wat, he? uh, wat, wat, wat, wat gespaard. Yeah. Uh, zo geef jij lezingen van, uh, van ISIS. Misschien ja. even heel kort, heel kort vertellen wie ISIS of wat mm -hmm. ISIS is. Ik weet het wel, maar. Ja, ISIS is een, een, een godin uit uh, Egypte. Hij hmm. heeft uh, belichaamd heel sterk haar eigen grootheid En uh, dat is een enorme inspiratiebron. Is het puur een inspiratiebron of heb je ook nog contact toevallig met ISIS? Ja, ISIS is niet echt van de praterige. Ach. Dus dat is echt wel, echt wel voelen, diep voelen. Uh -huh. En ik heb drie jaar geleden gekozen om haar te gaan belichamen. Oké. Okay. Is dat uh, ook een soort channeling? Of? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Laten we het maar simpel houden. Ja, ja. En, <laughs> maar zij eist wel van mij dat ik spreek vanuit mezelf. En dat bekrachtigt zij door haar uh, aanwezigheid. Dus toen knipt ze even. Knipt ja, even. Dat Goedkeurend. Het is goed met je. En dan heb je uh, avonden in Breda, Utrecht, Antwerpen, Amsterdam. Die ja, gaat klopt. werkelijk het hele land door. Ja. Nou, dan hebben we nog een avond met ISIS, maar dat is een beetje dezelfde. Denk ja, ik. dat zijn avonden met ISIS, inderdaad. En dan heb je nog wat samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld de Creator School ja. met Thijs Willekes. Ja. En dat is een, uh, iemand van ook bekend van tv, uh, begreep ik. Ja, dat klopt. En ik stel me daar eens voor dat je dan leert creëren. Ja, vriend van mij. Uh, we kennen elkaar al jaren 5, 6 vijf, zes. En hebben natuurlijk heel veel over dit onderwerp gesproken. Creëren. En de Creator School begint in februari. En uh, waarin we gaan van uh, wannabe creator naar full creator. Oké. Okay. <hums> nou, dat is de uitnodiging. Ja. Ja, dus dat is het laatste punt. Want ik, uh, ik zie dat we alweer door moeten. We zijn er weer aan het einde. Okay. Um, maar creë creëren is ook een heel belangrijk aspect hè, van de nieuwe dat energie. Is, ja, dat is eigenlijk ja. het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Noem nog even je website. En dan moeten we daar helaas... Uh... Oké. Okay. Mijn website is www.tremendra.com Ja, en dat schrijf je luisteraars. Ik heb hem hier toevallig staan. t r e m e n d r a. En daar staat alles uh, van Anita op, uh, op. Als u dat wil weten. En morgen bij Uitzending Gemist. Vermelden we deze website ook. Nou Anita bedankt. Gaan, Graag gedaan. Uh, dank jullie wel. We gaan naar de muziek. Ja. En we gaan luisteren naar uh, een lekkere good old Elton John. Met Goodbye Yellow Brick Road. On the phone, should I should have listened to my own oh mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I thought a present for your friends to open. This boy's too young to be a I'm uh -huh. Luisteraars, we zijn alweer bij het einde. Um, Anita, heel erg bedankt voor, uh, voordat je hier wilde zijn. Ja, heel graag gedaan. Ik Vond heb het erg al, leuk. via mijn schoonzusje, Tineke Buiten, heb ik al heel veel gehoord. Want die ja, is een collega van je en die geeft ja. ook heel veel van dit soort workshops. Ik heb nog een cadeautje voor je. Dat is oh, het uh, inspiratiespel. Ah, oh, dankjewel. En dat is van <laughs> een van onze mensen uit ons team, is dat uh, gemaakt met toch een aantal andere mensen. En het gaat over uh, 2012 en de Maya kalender. Dus oh, nou, helemaal in stijl. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. <Ja. laughs> um, Herman, heel erg bedankt. Voor de, voor de techniek. De volgende uitzending is op zondag 12 december van 8 tot 9 avonds. We hebben dan Danielle Nol en David Terrell in onze uitzending. En zij gaan het hebben over Vindhorn. De spirituele, spirituele enclave in Noord-Schotland. Deze uitzending wordt gepresenteerd door onze technicus van nu, Herman Harms. En hij zal denk ik zeer gemotiveerd zijn om deze uitzending te presenteren, omdat hij daar zelf een jaar geleden is geweest. Komt ja, het is nog niet eens een jaar geleden met Pasen, was ik oh, al? Pasen, ja. Ja, leuk. Uh, tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren.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 ...opstellen van een nieuwsbrief en promotie... ...zoals het schrijven van persberichten. Bent u geïnteresseerd en vindt u het leuk om ons team te komen versterken... ...stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl. Ik ben Richard Buitenek en ik hoop dat u met net zoveel plezier... ...naar deze uitzending heeft geluisterd... ...als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer! En we gaan nu luisteren naar het gedicht Samen... ...geschreven door Anita Boom zelf. En dit gedicht is te vinden in haar boek... ...Leven in de Nieuwe Energie. En ze draagt het zelf voor.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 Gewoon zomaar genieten van de God in jou, die geniet van de God in mij. Jij bent precies goed zoals je bent en ik ben precies goed zoals ik ben. Samen genieten van de ruimte die we elkaar geven. Samen genieten van de vreugde die deel uitmaakt van ons leven. Samen kijken naar hoe het leven zich ontvouwt. Samen, wanneer jouw ziel en mijn ziel samen ademen, elkaar bekrachtigen... En elkaar de schoonheid tonen. Kun jij genieten van mij... Zoals ik geniet van mezelf. En durf jij te genieten van jezelf... Zoals ik geniet van jou. Niet samen één, want we zijn zelf al één. Maar samen twee. Of drie. Of vier. Of nog meer. Bewegend en kiezend. Jouw ruimte neemt mijn ruimte niet in. En mijn ruimte zit jou niet in de weg. We hoeven nergens heen... We genieten van het nu en alles wat zich daarin ontvouwt. We hoeven niet te sleutelen en af te breken om te kunnen bouwen. We ontvouwen en bloeien en zijn groots in onszelf en in Elkander's ogen, samen zoals in jij en ik.